12 uur. Dit is dooral meegens met het NOS journaal. Ponton waarop de brug steunt, moet precies op de goede hoogte liggen en dat is nog niet zo meldt ProRail. De waterstand in het Amsterdam-Rijnkanaal moet worden verhoogd en dat duurt een paar uur. Daarom is de scheepvaart in het kanaal tot 8 uur vanavond gestremd. Vanwege de plaatsing van de brug rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden. In het centrum van Groningen heeft vanochtend brand gewoed in het dak van een hoekpand. Omliggende woningen werden ontruimd en bewoners werden in de buurt opgevangen. Aan het eind van de ochtend konden de eerste terug naar huis. De Groningse brandweer gebruikt hoogwerkers om de brand te kunnen blussen... en krijgt hulp van de brandweer uit Haren. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Berlijn gaan vandaag de onderhandelingen over een nieuwe coalitie verder. De onderhandelingen gaan al weken moeizaam en vandaag wordt als beslissend gezien. Het belangrijkste struikelblok is het vluchtelingenbeleid.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 De Britse krant The Guardian meldt dat ze in de gaten werden gehouden door een team van detectives en advocaten. De Zimbabweanse legertop praat opnieuw met president Mugabe over zijn aftreden. De verwachting is dat hij aan de kant wordt gezet. Woensdag nam het leger de macht over en plaatste Mugabe onder huisarrest om te voorkomen dat hij zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven als opvolger. Zijn eigen partij ZANU-PF is ook bijeen. Waarschijnlijk zal die hem wegsturen als partijleider. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af. Aan zee en op de wadden staat eerst nog een harde tot stormachtige wind. Het wordt vandaag een graad of negen. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staat de file de N201, de weg uit Hoorn richting Hilversum. Er staat voor de aansluiting a 2 2 kilometer file met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Stappen, stippen, stap. En ik droom van Sinterklaas. En zijn zwarte Pieterbaas. En ik droom van Sinterklaas. En zijn zwarte Pieterbaas. Sinterklaas, je heb... Ja, een hele goede middag, je luistert zien. We hebben standvoort. En wat hebben wij vanmiddag? We hebben vanmiddag de intocht van Sint-Nicolaas. En ja, en dat, uh, dat is niet zomaar een, een intocht. Nee, het is de intocht uh, ja, van het jaar eigenlijk. Uh, ik doe het niet alleen. Uh, we hebben aan de andere kant hebben wij een verslaggever zitten. Een heuse verslaggever. De verslaggever van ZFM Zandvoort. Albert Jan Vos, goedemiddag. Uh, goedemiddag luisteraars van ZFM. Welkom uh, in de uitzending Ja, uh, live vanaf het uh, Badhuisplein. Waar het uh, echt zwart ziet van de kindertjes hoor. Nou, dat is helemaal geweldig. Ik zag net wel een foto uh, van een strand wat langzaamaan volliep. Klopt dat? Ja, nee, nou langzaamaan. Het staat nu echt helemaal vol. Maar ik ben maar even uh, uit de wind gaan staan. Want op het strand is het niet. Uh, ja, het, is, het is keiharde wind. En je kan elkaar daar nauwelijks verstaan in op het Badhuisplein staan zoveel zo mensen. Niet alleen kindertjes, maar ook mama's en papa's, opa's en oma's, op platbed, overgrootmoeders. Het is zo druk op het Badhuisplein. En zojuist er kwam uh, Amerika het paard van Sinterklaas al uh, voorbij. Maar wat het wel een beetje opvalt. Je weet hoe een boot eruit ziet, hè? Ja, dat weet ik. Welke boot ja. hebben ze bij zich, trouwens? Ja, ja, nou, van de van, reddingsbrigade Van de, de KNRM. Oké. Okay. Maar het, het rare van deze boot is, is dat hij op wieltjes rijdt. Wacht even. Een boot op wieltjes? Ja, een boot op wieltjes. Ja, zeg eens even. Vo vo vo <lacht> Voordat jij naar het strand ging, ben jij toen bij een, een horeca-aangelegenheid even naar binnen gegaan ofzo, of zo? Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Als je al allemaal kindertjes en die zeggen van wat is dat rare boot, dat is een boot op wieltjes. Oh. Nou, dat, dat, dat zijn ze nou allemaal uitzoeken, want die, uh, de, de, we hopen ook dat er zeurpiet aan boord is. De wat? Want de, de zeurpiet, ja, afgelopen week hadden we wat te stellen met de zeurpiet. Oh. Maar uh, goed, uh, als het goed is, is alles nou compleet, inclusief het Sinterklaasboek. Ja. Maar het is zo druk op het strand, dus ik denk dat hij zo meteen, uh, ja, hij is dus al galant, laat ik het zo maar zeggen, hij is aangekomen op het strand van Zandvoort, dus hij is in Zandvoort, dus daar kan iedereen weer rustig over slapen. Ja. Maar uh, voor dat hij op het Badhuisplein komt, dus daar staat een grote pieterband om te wachten en alle mensen gaan hem voorzingen, dus het is echt een drukte van belang hier op het Badhuisplein, maar met Windkracht 8-9 is het toch best wel uh, stoer hier, want het zand zit niet alleen tussen de oren, maar ook tussen mijn tenen. Nou, ik, uh, ik, ik hoor het alweer, het is uh, wel weer een happening, wat dat betreft is het eigenlijk jammer dat ik in de studio zit en eigenlijk had ik ook op het strand moeten staan, maar ja, uh, hè? Ja, nee, maar wees blij dat jij in de studio zit, want dan gaat het in ieder geval uh, goed. Dan kan ik tegen de radiopiet zeggen dat de verbinding met de studio goed is. Ja, nou ja, dat is heel fijn dat je dat zegt. En uh, ik vind wel trouwens dat uh, de achtergrond klinkt wat stil. Uh... Ja, nee, dat, uh, dat is de stilte voor de storm. Oh, Kijk, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Op zee is het al storm, maar zometeen als Sinterklaas naar boven komt, hier op het badhuisplein, dan gaat natuurlijk de band spelen en de liedjes zingen. En dat wordt een de drukte van belang, hoor. Nou, nou heb ik uh, toevallig gezien dat er een, uh, een, een, een zwarte Piet. Ja, zwarte, je mag een zwarte Piet niet zeggen. Een Piet uh, zag ik staan. Uh, met een hele grote ketting om. Volgens mij is dat een hele belangrijke Piet. Kan dat? Ja, dat, dat is de opperpiet, hè? Dat, dat is het? de hoofdpiet. Ja, ja. ja hebt, deze week heb je niet alleen zeurpieten. Maar nee. ook uh, van allerlei soorten. De radiopiet is er natuurlijk ook weer bij. Net zoals vorig jaar. Ja. En de zeurpiet en de zielenpiet. Nee, het is een, een drukte van belang met die pieten hoor. Nou, ik heb, ik heb toevallig gisteren, uh, heb ik gezien, de zielenpiet, en dan noem je iemand, uh, die wou weer terug, geloof ik, hè? Ja, nee, klopt. Nou, dat heeft ze dus niet gedaan, gelukkig. Ze, is, nee. ze, is, ze was wel weggevaren, maar is toen weer het omgekeerd. Ja. En gelukkig maar, want op zee was het een en al storm. Dus dit, Ik hoop dat ze erbij is. Ik ga straks op zoek. En ik laat ik eens weten of ik haar gevonden heb. Ja, dat is goed. Uh, tot die tijd zullen wij in ieder geval uh, gepast muziek draaien. Sinterklaas liedjes natuurlijk. Ik uh, heb al de indruk dat er al heel wat kinderen luisteren. Want uh, niet iedereen kan naar het strand toe. En dan is de radio weer een hele goede uitkomst. En er zijn natuurlijk ook sielenpietjes die gewoon ziek zijn, die er niet bij kunnen zijn, maar gelukkig via de radio wel de sfeer kunnen proeven van deze geweldige. Aankomst van Sinterklaas uh, in dit jaar. Ja, ja, ja, ja. Maar zou je als je Sinterklaas ziet... misschien kunnen vragen naar een chocoladeletter... de ho, chocoladeletter Z? Nou, ik ga eerst vragen waar het boek is. Want ik wil wel weten of ik, er, of, ik, of, ik, of ik en jij erin staan, hè? Nou, ja, ik denk het wel. Ik, ik zelf, ik denk van wel... Over jou kan ik niet oordelen natuurlijk. Maar uh, ik denk ja. zelf, ja, toch wel. Maar misschien uh, staat mijn lijst, lijstje er ook bij. Ik zal kijken of ik die van jou kan vinden. <laughs> ik hoor graag van je straks. Goed, ik kom straks weer terug in de uitzending. Heel fijn, Sinterklaasje, heb je even? Nou, dat ging mooi, hè? heb een grote vrouw. Nee, ja, absoluut kan jij de wereld vrede geven want dat wereld. Ja, dat is goed. Ik heb de app openstaan. Dat als je nou iets belangrijks uh, ziet waarvan je denkt, nou kan ik wat verslag over doen. Dan moet je gewoon een berichtje want Dan bel ik je acuut, hè. En anders dan bel ik jou met... Even uh, kijken, het is nu tien over bieden. twaalf. Dan bel ik jou Zit om uh, tien volgende week. Okido! Hoi! Sinterklaasje heb je even Want ik wil nog zoveel meer Je hoeft echt niets aan mij te geven Ja, dit is live radio. Je hoort alles door elkaar heen. De lijn naar het strand stond open. En uh, ja, nou ja, goed. Wat maakt het uit? Het is feest vandaag. Sinterklaas komt aan. Op Wieltjes heb ik gehoord van Albert Jan Vos. Ik ben uh, heel erg benieuwd wat het uh, allemaal gaat worden. Met tien minuten spreken we weer. Want uh, ja, ik wil ook wel weten of ik in het boek sta het natuurlijk. Ja. Je moet toch werken voor je brood, zonder voedsel. Ja, en ik krijg al berichtjes van, van, van, hey, wat is dit voor uitzending daar in de Zandvoort? Wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, voor degene die dus buiten Zandvoort zijn uh, en in de auto zitten en luisteren. Je luistert naar ZFM Zandvoort met de Sinterklaas uitzending. Met, uh, ja, met elk met, met live verslaggeven vanaf het, uh, het strand. Vanuit de studio en uh, tot twee uur. De mooiste liedjes! Zeker Sinterklaas, iets zegt hij dan. Nee, nee, nee, nee, dat is inderdaad zo. Uh, en wie Sinterklaas ook niet is trouwens? Dat, uh, dat is Albert-Jan. En Albert-Jan, ja, dat... die staat weer op het strand. Ja, ik heb weer even een, een, een, een, een, een in de route ben ik even gaan staan, want uh, dit was, uh, op het strand was het uh, zo druk. dat uh, Sinterklaas kan nog wel even duren voordat Sinterklaas uh, op het Badhuisplein naar boven komt, want uh, hij moet zoveel handjes schudden, dus uh, hij is het hartstikke druk. Dus dat kan nog wel even duren. Maar inmiddels zit er Pieter Bent, die is deze ook gearriveerd. En die staan nu uh, alvast al een nummertje te oefenen voordat Sinterklaas zo meteen boven komt. Oké. Okay. En ter aanzien even dat uh, Sinterklaasboek, ja, daar kom ik natuurlijk niet bij, hè? dat begrijp je wel. Nou ja, ik, ik heb wel een beetje gesurfd op het internet over de Sinterklaasboek. Maar ik denk dat jij er toch het dichtst bij zit, want ik kan er niks over vinden namelijk. Ja nee, want de, be, de bewaakpiet, uh, die, uh, die bewaakt dat boek heel erg uh, goed. Want Sinterklaas moet natuurlijk handjes geven en... Dat boek, ja, dat is alleen voor Sinterklaas. En daar staan al die lijstjes in voor al die kinderen. Dus wij kunnen wel uh, proberen dat boek te bemachtigen. Maar ik, uh, ik denk niet dat ik er doorkom. Want als ik niet voor me kijk, staat er allemaal ook al een politie uh, om dat allemaal te bewaken. Oh jee. Dus dat, uh, als ik dat ga proberen, dan uh, loop ik aan een groot risico. Ja. Dus. Uh, maar goed, de kindertjes, daar gaat het eigenlijk om. En, en, en niet alleen een heleboel zwarte, eh, zwarte pietjes en uh, witte pietjes en halve pietjes. In die zin dat ze dus half zwart zijn. En ook witte pietjes. En allemaal keurig aangekleed met veren en met, met mooie sand schoentjes aan. Dus het is een groot feest, maar de, de, de, de, straks moet het allemaal door de kerkstraat. Nou, hoe dat moet gaan, ik hou mijn hart vast, want dat kan er volgens mij allemaal niet in. Maar nou, loop jij dan voorop of loop je achterop? Ben jij de hekkensluiter of wat ben je? Nou, ik ben een soort spionnetje. Ik ga van, van, van portiekje tot portiekje. Ja. En dan uh, volg ik de stoet en uh, dan kom ik daar natuurlijk straks uiteraard uitvoerig op terug en, dat geeft me wel even de gelegenheid om het, de rest van het programma even aan de luisteraars kenbaar te maken. Dus we gaan, als hij ook als al boven kan komen. dan gaat hij onder begeleiding van de Bent via de Kerkstraat naar het Raadhuisplein. Alwaar dus de, onze grote burgemeester en onze loco-burgemeester. Weet je trouwens waar loco voor staat, Willem? Eh, uh, loco, loco. Ja, loco. Ja, nou, ik, durf, ik weet niet, Mag ik dat zeggen eigenlijk? Ja, ja tuurlijk, want loco is Spaans voor. gek. Juist, ja. juist in één keer goed, Willem. Ja, ik in weet, weet het, goed. hè? El Loco, ja. ja. Dus, dus een, dus een, een gekke assistent-burgemeester. Echt waar? Dus, uh, ja, ja, nou, en, en de, de speaker is nu de Sinterklaas aan het verwelkomen en verzoeken om naar boven te komen. Maar ja. anders gaat het programma loopt natuurlijk helemaal in het honderd. Maar als ik het goed begrijp, dan Sinterklaas, zit hij dan nog op de boot? Ja, nee, hij is eraf. Hij is eraf. Oké, want zolang, Aram hebt hij ook niet. Nee. Voordat hij al, al die, langs die kindertjes kan en die handjes geschud heeft... Nou, dat kan wel even duren voordat hij op het badhuis klein uh, naar boven komt. Ja, maar, maar, goed, he, maar heb jij van... nu ook zelf ook kinderen, uh, kinderen gesproken? Of uh, zien ze jou ja, gewoon niet de... staan vandaag? Nou ja, dat was, dat, dat hadden alle kindertjes hadden het erover. Die vonden het ook allemaal zo raar dat een boot op wieltjes... Ja. Nou, dat, dat, gaat, dat staat natuurlijk maandag in de, in de, volgende week in de Zandvoortse Courant. Waarschijnlijk is, wel. Ja, ik, ik, ik zag de, de verslaggever van de, van de Zandvoortse Courant ook al druk schrijven... En wie was op, dat? Op wieltjes. Boot op wieltjes. Ja. Maar, dus, maar uh, is dat, was dat toevallig niet uh, verslaggever Joop? Die, uh... ja, ja, ja, verslaggever Joop in zijn karretje. Die is oh, in goed voorbij. Ja. Want die moest natuurlijk weer naar de krant toe om dat allemaal op papier te gaan zetten. Of hij zal op het raadhuisplein zijn om alvast een goed plekje te vinden. Ja. Maar uh, nogmaals, er staan ook een heleboel swingende pieten op een kar. Dus uh, het is uh, volle bak. Ik, ik, ja, ik, ik weet het. ik Ik zit die eigenlijk bijna uh, te, te trillen in mijn jack, want uh, het is toch wel spannend ja. dat Sinterklaas aankomt. Ja, en ik heb, ik heb maar hoe kom ik straks op terug, ik ja. heb begrepen dat uh, vanavond allemaal schoentjes gezet mogen worden. Nou, dat, dus. dat, dat heb ik gisteravond heb ik dat gedaan, want Sinterklaas had gezegd jullie mogen allemaal de schoen zetten. Ja. En vanmorgen, wat dacht je, de andere schoen ook weg, hè? Nee, toch? Ja, ja. Verdikkie. Ja, ja, ja. Hier staat hier een politieagent naast me. Ik zal zeggen dat jij je schoenen kwijt bent. Doe dat maar. Kijken of hij daar een oplossing voor heeft. Hartstikke goed. Ik spreek je straks weer, denk ik, met een minuut of tien, denk ik. Ja, doe maar. Het is zo tegen kwart voor één ongeveer. Ja, mocht hij er boven is, hoor. En mocht hij ernstig gebeuren. Ja, dat hoop ik wel. Want anders moet ik toch de reddingsbrigade maar wel. ja. Okay. Ja, ja, die zijn dichtbij, dus dat is makkelijk. Oké, okay. komt allemaal goed. Okido, tot straks. Tot straks, hè. Hoi. hoi.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 Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, natuurlijk iedereen kent hem. Maar zeker in zandvoort, want daar komt hij tenslotte aan vandaag. Gisteren in Dokkum, vandaag in Zandvoort. Ik vind het heel mooi. Ik vind het allemaal heel mooi. Albert Jan, mocht jij dit horen, dankjewel voor de foto's moet je ook zoeken. Maar dan gaat hier naar één hey, nou vooruit dan maar. Jongens het al vernomen, -la -la tiran, la la, tiran, la la. Sinterklaas is aangekomen, -la -la tiran, la la, tiran, la Laat ons zingen hand in hand. Sinterklaas is weer in het land, tiran, la la, tiran, la la, tiran, la la, la Weer in het lop, la la la la Jongens, heb je het al vernomen, ti ra -la -la, la la la Sinterklaas is aangekomen Laat ons zingen hand in hand Sinterklaas is weer in het land Tira-la-la-lie la la la la la la la la la lie la la la la la ja, dat is allemaal wat. En weet je, dan denk je bij jezelf: van ja, oké, okay, Zandvoort, zie Zandvoort, lokale radio. Maar goed, dat is dus al lang niet meer. Want ik heb dus uh, ja, mensen uh, overal, komen ze vandaan. Uh, ja, ja, je kunt ze gek niet bedenken. Ik kan het aan een bericht geven, misschien ben ik of via Facebook. En uh, ja, nou goed, langzaam beginnen de mensen ontwaken in andere continenten, zeg maar. En in het noorden van Nederland wordt geluisterd, in het westen van Nederland wordt geluisterd. En. Uh, is er dan niemand die mij even een stukje banketstaaf kon brengen, of zo voor de moeite, want uh, ik ben ook druk natuurlijk. Als we hem zelfs voor de Sinterklaas uitzending van het jaar 2017 alweer. Wat, wat hoor ik nou? Gewoon ik niks. Maar, ja? Wat hoor je dan? Ja? Jongens, dan komt hij al aan. Kijk maar, daar in de verte. Ik zie de stoomboot. En, en ik zie Sinterklaas. Ja? Hij is er echt. Ieder jaar komt hij uit Spanje. Met de stoomboot hier weer aan Omdat die lieve Sint het o zo heerlijk vindt Om naar Holland toe te gaan Hij heeft voor ieder een cadeautje Brengt het s'avonds naar je toe Hij rijdt door weer en wind Komt bij ieder kind Want de Sint, hey, die hoort nooit moe is Sint, Sint, Sint, Sint Sinterklaas Makker staakt uw wild geraas De zorgen aan de kant De Sint is weer in het land Wat denken jullie? Zou Sinterklaas voor mij ook een pakje hebben meegenomen uit Spanje? Ik ben wel lief geweest dit jaar Geloof ik Zet je schoentje bij de schoorsteen Zing een liedje voor de Sint Wortel en wat stro voor Amerigo Zodat Sint je huisje vindt morgens vroeg weer uit de veren Geef je moeder snel een zoen Jongens wat een feest De Sint is langs geweest Er zit een pakje in je schoen En die Sint, Sint, Sinterklaas Maak een staart uw wild geraasd de zorgen aan de kant De Sint is weer in het land Het is weer Sint, Sint, Sinterklaas Marcus staat uw wild geraas De zorgen aan de kant Want de Sint is weer in het land Yeah, yeah, en wij gaan snel weer verder met het volgende nummer. En straks gaan wij weer naar de verslaggever. Kort, nu maar hopen dat alles beter wordt. En uh, Albert-Jan, ik zie net dat jij je potje volstopt met pepernoten. Denk je ook een beetje aan de mensen in de studio? Een vredesnaam, wat komt er in de plaats voor terug. Ik zoek mijn vrienden in de stad. Ja, jij hebt het ook gehad. Dat zijn de mensen die begrijpen, maken Vanaf het strand Zandvoort. Mensen waaien nog net niet weg, maar het hoort erbij. Sinterklaas komt aan en. Ja, gelukkig heeft hij een stormmijter op. Kan ik zien vanaf hier. Want, uh, ja, Sinterklaas zonder mijter kan natuurlijk niet, hè? We schakelen zo meteen over naar de verslaggever ter plaatse, naar de heer Vos. Zonder mijter. Ik van sint -Nicola. Ja, de Pieter die, is, uh, die speelt van alles door elkaar, geloof ik. Ik vind het helemaal niet erg, het maakt helemaal niet uit. Het is een, uh, het is een mooie dag vandaag, de zon schijnt, uh, de wind waait door, ja, door de bomen, zou ik eigenlijk bijna zeggen. maar ja. Dat vraag ik gewoon iemand aan de verslaggever. Uh, verslaggever? Ja? Ja, daar bent u, een hele goede middag. Goedemiddag, ja, ik probeer even, even, even uit de wind te gaan staan, want ik heb knarsende tandjes. Maar wellicht dat je dat gaat horen, want het is één grote bedoeling. Nee, nou, dat, ik, vermoed, dat, ik vermoed gewoon ja. dat, jij, dat jij gewoon te veel van die peper nodig gesnoept hebt, vandaar die knarsende tanden, denk ik. Da zou dat het zijn? Zou dat het zijn? <laughs> waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Nou, even een update, ja? uh, bij, even bij de handje om het zo maar eens even te zeggen. Uh, allereerst, uh, Sinterklaas, ik wist dat Sinterklaas oud was, maar zo oud, want Hozo? hij is nog steeds niet boven. Hij is nog steeds nou, hij is... niet boven. Ja, ja die gaat die staan te spelen en de nou, kinderen staan te wachten, maar Sinterklaas is nog niet boven. Dus het programma gaat helemaal in de war. En uh, de, de organisatie, Piet, nou, die krijgt het wel te horen vanavond hoor, bij het werkoverleg. Ja, dat, uh, okay. dat denk ik ook wel, maar, maar ik, hey, ho hoezo? Hij zit nog beneden, hij is al lang. Ja, nou, ik, ik, ja hij, hij is al lang op het strand aangekomen, maar hij is nog niet boven. Ik zie die rode putmets nog niet boven al die kindertjes uitkomen. Ja. Maar, en, en de band die loopt maar muziek te spelen en rondjes te lopen om warm te blijven. Ja. En ik zie trouwens wel, de eerste mensen gaan al richting Raadhuisplein. Want die gaan natuurlijk een goed plekje uit de wind opzoeken... om uh, straks uh, de, de ontvangst van de Sinterklaas door de burgemeester... en de loco-burgemeester van Zandvoort. En loco, en ja. Die, die zijn al op zoek om een mooi plekje te vinden. Maar hey, even het volgende, even uh, over je schoenen. Ja, ja, ja. Ja, ja ik heb aan uh, die, uh, die politiemeneer gevraagd van, uh, dat jij je schoenen kwijt was. Maar uh, hij wil graag het signalement hebben... want dat moeten ze dan doorgeven aan de zoekpiet... Want die gaat dan op zoek naar jouw schoenen. Weet nee. je nog welke kleur het was? Jazeker. Ja, zeker. Nou, vertel maar, want dan kan ik dat doorgeven aan die politiemanier. Oké, okay, ze waren uh, te rood. rood waren ze met witte veters en glimmende neuzen. Nou, die moet toch te vinden zijn? Ja, dat dacht ik ook, maar uh, nee. En, en, en, en ze vroegen ook nog naar de maat, 50s? Nee, nee, nee. De maat 38 met pijn. Oké, okay, 38 met Nou, dan ga ik dat doorgeven aan die politiemeneer en die gaat dan naar de zoekpiet. Ja? Dus joh, jij hoeft vanavond je schoen niet te zetten, want je krijgt er morgen twee voor terug. Nou ja, dat, dat, ik wil zeggen, dat hoop ik dan niet, want ik heb nog ik heb geen schoen meer om te zetten, nu eigenlijk. Niet. Nee, maar ik, dat, dat, dat, die politiemeneer heeft het allemaal opgeschreven en doorgegeven. En stom meteen met al die gegevens die je me net hebt gegeven. Ja. Nou, dan gaan ze het vast wel vinden en de zoekpiet vindt hem dan wel. Dus als je of morgen, nou, jij vanavond niet bezet, want morgen heb je twee schoentjes. Morgenochtend twee schoentjes staan. Nou ja, daar hou ik je aan, of jou Sinterklaas eigenlijk, hè? Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb mijn best gedaan en uh, die zoekpiet zal het wel vinden, maar de organisatiepiet die, die, die is ook zoek, want die denkt van: nou, dit gaat uh, uit de hand lopen, want uh, Sinterklaas is nog steeds niet boven. Nee, want de, de tijd loopt wel door natuurlijk. Hè. Het is nu al tien over half één en als hij dat hele stuk nog moet lopen, zeg maar. Nou, nou lopen die, dus ik heb Amerika al wel gezien, hoor. Die, die, die staat ook te wachten, maar die krijgt het ook koud. Het paard van Sinterklaas. Waar staat die dan? Ja, die staat uh, hier bij die, bij, die, bij, die, ja, die zandsculpturen, of die, die zandhopen hier op het Badhuisplein. Oh daar. Hoe noem je, hoe noem je die dingen? Uh, zandsculpturen. Ja, wij noemen het gewoon een dood zand. Ja, bij ons weg. Ja. Maar goed, uh, nee, ik, ik ga weer naar de politieman, meneer, toe. Ja, dat dus is goed. Door de zoek, Piet. En uh, ik zal nog kijken of ik een poging kan wagen voor dat uh, Sinterklaasboek. Voor je lijstje, uh, voor je verlanglijstje. Maar ik, uh, ik, ik heb er weinig verdusie in, hoor. Ik, uh, ik weet het niet. Weet je wat, ik doe gewoon in de studio er licht uit dat ze mij niet zien zitten, denk ik. Ik denk dat dat het beste is. <lacht> nou, ik hou je, ik hou, de luisteraars en de, de kindertjes thuis en, en het ziekenhuis allemaal op de hoogte... Van uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik kom straks graag weer bij je terug in, live in de uitzending. Ik denk met uh, tien minuten kwartier. Uh, ja, een nou, dan, zal, dan. zal hij toch wel boven zijn, hoop ik. En zo niet, dan doen we gewoon uh, de gordijnen dicht en dan gaan we gewoon naar huis. Zo, klaar. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, hoor. Nee, Stein, groot feest. Ik heb wel een plekje bemachtigd bij Harry Oliebol in de kraam. Nee, we gaan niet schelden, we gaan nu niet schelden, hè? Nee, nee, nee. Die meneer heet zo. Oh, die heet onderdeel. zo. Oeh, oeh. Ja, okay. dus uh, daar ga ik straks staan en dan heb ik een mooi uitzicht op het bordes. En dan zie ik Sinterklaas en dan zie ik Zwarte Piet en de ja. burgemeester en nou dat is een geest. ik één groot feest. Ik ben heel erg benieuwd straks, want uh, ja, je, je bouwt de spanning wel op en ik uh, kan ik het emotioneel eigenlijk niet aan, maar ik doe mijn best. Nou, je mag straks weer rustig terugbellen, ik hou je op de hoogte. Heel fijn! Ja!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 Ja, dat was Henk Temming natuurlijk met Ik Vraag Mijn Sinterklaas, uh, Sinterklaas een kerstboom of zo. Uh, ja. um, over kerst gesproken. Uh, Willem, komt er nog een uitzending dit jaar over kerst, kerstmuziek en zo? Uh, uh, nee, dit jaar niet, uh, niet één. Maar er komen er twee. Dus in ieder geval, uh, dat daar eventjes ter info. Het is, uh, het is vandaag de dag van Sinterklaas, dus we praten niet over de kerst. Wat ik wel even wil benoemen is dat, uh, ik vroeg toen straks om een... Uh, een stuk, uh, een, een, ja wie is er dan niemand die mij eventjes een, een, een banketstaaf uh, komt brengen of zo En waar er komt hier iemand in de studio en die komt hier eventjes een, uh, ja, een banketstaaf brengen. Het dat lekker bij de koffie. Er wordt nu een stukje afgesneden, dus uh, ja, met, uh, met Willem gaat het wel goed vandaag. Dat kan ik jullie in, uh, in ieder geval wel vertellen. Wat een knal. Kijk eens, twee stukjes maar liefst. <lacht> Op een groot bord. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, Dolly Tupierik is in ieder geval uh, gearriveerd in de studio. Die kwam zegt de wind stond goed. Dus uh, nou, laten we dat maar proberen dan. Wat zeg je nou? Wat is hij wat groot? Wat is groot? De koptelefoon. Nee, je hoofd is gewoon te klein. Oh, hoe is dat zo? Ja, even kijken. Ja, je hebt hem. <laughs> even kijken, ja? Doet hij het? Ja, ja hij, ziet, hij, Ach, hij zit. Ja, hij zit. Okay. Nee, Oké, kan hem zo passend maken. Ja. Ja, Goedemiddag allemaal. Ja, wat leuk dat je hier langskomt uh, eigenlijk, vind ik. Nou, ik hoorde jou roepen om een banketstaaf, dat je hier op een droogje zat en geen banketstaaf had. En ik dacht, nou weet je, ik heb connecties natuurlijk in Pieterland. Jij, uh, jij, ja. uh, jij woont er bijna mee samen, zeg maar. In feite wel, ja. ja. Een beetje wel, ja, ja. Maar goed, ik, ik kende dus een paar, dus ik denk, nou weet je, wat vind ik eigenlijk heel, uh, heel rot. Want ze zijn natuurlijk nou allemaal aan het strand en bij de rotonde in het dorp. Ja. Maar dan vergeten ze jou terwijl je zo bezig bent voor het Sinterklaas. Ja, hou op uit. Ik, ik word er emotioneel weer helemaal week van natuurlijk. Nou maar... ja, dus ik dacht: Weet je wat? Ik bel gauw een van de Pieten op. En ja. uh, nou, die kwam als, een, als de Wiede gaan naar mijn huis. Ik zei: Breng jij van lekkere banketletten. Want onze Willem Bruist heeft zo'n trek in een stukje banket hou bij op, zijn koffie. Ja. Nou, ja nee. nee. En je ziet het alles Maar je snapt natuurlijk wel dat ik straks ja. dat wel eventjes uh, onder de neus uh, smeer van uh, onze verslaggever. Daar ter plaatse, want... Ja, ja. Uh, hij zit wel te zeuren van, ja, een knars tussen mijn tanden van het zand. Ik je, hoorde zoiets. Dat ik ja, ja, ja, jij dacht dat het aan die pepernoten lag, hè? Ja, ja. Ik ja, hoorde, nou, kind, ik hoorde kinderen wel. huilen die hun pepernoten kwijt waren. Heeft nou. hij natuurlijk uit die capuchonnetjes gehaald en ja, uit die zachtjes, Ja, waarschijnlijk wel. Stiekem, ja. Oh, wat maar, gaan maar we mee. gaan hem daar straks ja. gewoon vragen, Wat kan ons? Ja, zou ik doen, ja. ja maar wat leuk dat je de bed gaat zitten en... ja. <laughs> we zullen er even de feest van maken. We hebben in ieder geval de twee uur de tijd. Ja, maar ik ga wel zo weer naar huis. Hè? Ik hoor net dat je ja. zo weer naar huis gaat. Nou, we ja, ja, ja. <laughs> in ieder geval een stukje muziek dan. Gezellig, leuk. Ja, oh, kom maar eens kijken, jawel. En, wat, en wat, wat zie je dan nou? Ik weet wel wat ik zie. Uh, wat onze verslaggever ziet, uh, dat mag hij ons zometeen vertellen, maar uh, Albert Jan, goedemiddag. Goedemiddag, daar was ik weer. Goedemiddag, Albert-Jan. Hoi. Ik, ik kan iedereen... Wie hebben we, daar! Ja, ik ben het. Het is mij, Dolly. Is gezellig, gezellig. Gezellig, gezellig. Ik begrijp het al, ik mag lekker in de wind en lekker in het zonnetje staan. Ja. En ik zit lekker droog uit de wind bij je, Willem, ja. Maar ik wil, ik wil, ik wil, ik wil jou niet eventjes de, even de loef afsteken of zo. maar jij had het over gekraakt tussen je tanden. Ja. Um, dat heb ik nu ook, alleen er zit geen zand tussen, maar een banketstaaf. Ja, jij wel hoor, pop, maar hier is het veel leuker hoor. Hoe oh, is dat dan... zo? Vertel ik eens, Albert-Jan, ik... hoe staat ja. het ervoor? Ik kan iedereen meedelen dat Sinterklaas boven. Hé! Hey! Hey! Hij heeft het gehaald! Oh. <laughs> en uh, als je het een beetje op de achtergrond hoort, komt uh, dat er zo'n Pieterbest die uh, gaat voorop. Uh, ja? En uh, ze komen nou net voorbij. Als je het goed gaat, een beetje horen of de achtergrond. Ja, dat? ik hoor de trommels. Gezellig, oh. Ja. Dus stoet is in beweging. Ja? En uh, gaat, nu, gaat dus nu via de Kerkstraat naar het raadhuisplein. Ja? En je houdt het niet omhoog, mogelijk, maar Amerika, zit klaar zit op het paard. Ook nog, nou, jongen. Ik begrijp het toch niet dat hij het elk jaar, hè? Want hij wordt toch elk jaar een, een jaartje ouder en dat het ja, hem hè? toch elk jaar weer lukt, hè, Albert-Jan? Volgens mij is het paard ook langer, maar ik zie geen ja? boek. Dus, Wat? Ik zie geen, geen boek. boek. Nee, het boek zie ik niet. Het boek is ja, echt. Ik ga ja, op onderzoek uit. Want uh, het boek, ja, het boek, dat, dat, dat dreef vorige week al in de haven van Dokkum. Van Dokkum, ja, ja, ja wat, klopt. Want we hadden al storm, dus al die pakjes gingen overboord en oh, die hebben allemaal weer teruggezocht. Ja. Ik, heb nog, ik heb nog gekeken of hier op het strand wat cadeautjes uh, aangespoeld ja, waren, maar ja, dat, dat, dat was helaas niet het geval. Oh, oh wat en, erg. Uh, ja, dat was, dat was met andere woorden, die pakjes die zijn allemaal onderweg naar de kindertjes. Dus daarom hebben we ons geen zorgen over. Oh, gelukkig. Gelukkig. Maar goed. Dus die uh, gaat nu oversteken. Ja. Ga gaat dat, gaat dat goed? Wacht even hoor. Ga even eventjes, eventjes op de hoek. Ja, nee, net, ga ervoor staan verkeer... anders, dat de auto's nee, moeten het, stoppen. Het verkeer wordt tegengehouden, dus ze kunnen veilig... Oh, gelukkig. Over, goed zo. Oversteken. Dus het is allemaal weer goed geregeld door onze Sandvoortse verkeersregelaars. Ja, dat wel. Maar elk, elk jaar duurt het langer voordat het niet bovenkomt, want ja, hij wordt ja, ouder. Ja, wat wil je, dus, ja. We moeten er een, wel een uur voor uittrekken in plaats van een half uur, want ze ja. liggen nu al achter op het schema. Ja. goed, de burgemeester die zal op de raadhuis zijn, de loco-burgemeester, alle pieten, de pietenbent en, uh, nou, en alle kindertjes en ja. opklapbed overgrootvaders, opa's en oma's. Hey, om ja? Albert-Jan, is dat ieder jaar dat er twee burgemeesters zijn ja, om hem op te wachten? He, ja. Ik vind het ook wat. Ik vind het een ja. ware delegatie. Zo, zo moet je toch nagen hoe belangrijk Sinterklaas is, hè? Ja, moet je niet uur, daad... Twee burgemeesters staan te wachten. Maar hebben ze dan ook ja. allebei een ketting om, of niet? Nee, eentje nee, maar, denk ik. Zo, zo ik nog niet. Ik sta nee. nog steeds op wat huis Huisplein. Ja, ja. ik maar moet, ik moet nu wel gaan. Ja. Want anders mis ik, mis ik alles. Nee, dat dus moet ik niet. Ga, ja. Ik ga achter de stoet aan. Ja. En uh, ik kom dan straks wel weer in de uitzending... om te kijken hoe het allemaal verder verloopt. Nou, maar, ik heb toch wel een beetje gelijk gehad... met wat betreft, uh, je geeft het al aan stoet. Wat dat betreft ben je toch wel een beetje een vreemde stoethaspel. Goed. Nee, <lacht> hartstikke Maar zolang ik maar geen sneuje Piet ben... Hè, nee, dat <lacht> ben je niet, Rooie Piet. Kom helemaal goed. <lacht> en nog even over je... Schoenen? Ja. De, de, de zoekpiet heeft inmiddels het signalement van jouw schoenen uh, in ontvangst genomen. Want als het goed is, heb ik hier een fotootje gestuurd van de zoekpiet. Ja. En uh, die gaat nu uh, voor jou op zoek naar je schoenen. Ik oh, heb een fotootje oh. gezien en ik heb uh, het wel gezien om met te spreken met, met de Sinterklaasperiode. Wat een zak hooi. Maar heb je, heb je wel, <lacht> Albert-Jan, heb je wel gezegd dat hij zijn knijpertje mee moet nemen? Ik zal, ik als ik hem tegenkom, als ik hem tussendoor kan, die schoenen van die bruist, die stinken, die Oh, jongen, daar moet hij wel op voorbereid zijn, hoor, die Piet. Dat heb ik niet tegen zoekpiet gezegd, hoor. Oh, suffert, suffert. Oh, dat wordt nog wat. Oh, dat wordt nog wat. Nee, nee, ik hoor het alweer, ik hoor het alweer. Nee, Dolly de pieren komt langs, altijd gezellig en zo. En wat gaat ze dan zeggen? Gaan ze dat hebben over mijn schoenen? Nou, ik ik Nee, dat Albert Jan had het over jouw schoenen. Echt waar? Ja, Albert-Jan had het over jouw schoenen. Ik zei alleen. even, heb je tegen Piet gezegd dat hij een knijpertje meeneemt voor op zijn neus? Ja, maar die rooi verliest wel zijn haren, maar niet... Uh... Zijn streken. Nee. nee. Albert-Jan, bedankt <laughs> tot zover. Ja, ik, uh, straks uh, ben ik er weer en dan, uh, dan ben ik benieuwd hoe het in de kerkstraat allemaal... Uh, valt. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Oké. Ik wil je op de hoogte. Het zo, word Dan wordt dan wel naar de klok van, uh, van één uur. Ja, wordt het dan, ja, even. ja, ja, ja, ja. Maar dan is het toch misschien de toespraak strakjes. Dus dan kunnen we toch niet praten. Nee, gelukkig hè? Ja. Oké. Hé, wat is dit? Sint zonder paard is een lamp zonder kaart. Kat zonder staart, ridders zonder zwaard. Boom zonder gaarden en een feest de taart. Klopt zonder buiten en april zonder maart. de is dit? Sint zonder paard is een lamp zonder kaart. Kat zonder staart, ridders zonder zwaard. Boom zonder gaarden en een feest zonder taart. Klopt zonder buiten en april zonder maart. Waren op een rij is hij altijd van de partij Trouwe maak van onze zin, altijd lief voor ieder kind Bruine ogen, witte haar, niets is hem te zwaar Superdier dat zie je zo, dat is Amerigo go, go, go. Amerigo, Amerigo Ieder jaar stel jij weer de show oh, oh, oh. Amerigo, Amerigo Meeg me van Tommy niveau. Uit zijn blote hoogte weg naar iedere steek, uit iedere hek Van boerderij tot pletsgebouw, zonder een weg wijst m'n brouw Loopt op daken zonder stress, altijd scherp en bij de les Superdier, dat zie je zo, dat is ameri go, Ameri-ko, go, go. ameri Ieder jaar stel jij weer de show, oh oh oh go ko ameri me dood van top Niveau The pipe is a lance on the guide, guts on the side, riddles on the side, bones on the hide and a bass on the tide, dogs on the bike and a brills on the line Voor jou, als dank voor al je paarden trouw, Altijd fit en kerngezond Met je beide benen op de grond Rustig, cool en in mijn world Nooit over het paard getild dier, dat zie je zo Dat is Amerigo, go Amerigo. go Ameri-go Ieder jaar stil, jij weer de show Oh, oh, oh, Amerigo. Oh, dat gaat weer heel erg snel. En zo gaan we weer richting de klok van 1 uur alweer snel. Het gaat heel erg snel weer een uur voorbij. Tot aan de klok van 1 uur. Dan, dan hoop ik dat, ik dat ik nog een nummer kan draaien. Ik denk het wel. Op de Met zijn knecht. Wil je weten? Het is niet te geloven. Net stond er een bord met twee stukjes... Uh, <laughs> een banketstaaf. En, een banketstaaf. En, je, en dan... je draait je om. Ik, ik knip er een keer met de ogen en hoop het hele bord is vol. <laughs> en Albert acht. Jan, even voor jouw informatie. Ze zijn niet lekker. Dus. Ja, dat is een jammer, hè? <laughs> Elke schoorsteen en hij noemt de goede zin die geduldig zitten wachten. Ieder ongehoorzaam kind, alles ziet de slimme piet zich vergissen kan hij niet. Alles ziet die slimme piet.